Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een politieinval in een woonwagenkamp in Lid bij Os is vanochtend een explosief gevonden. Alles lijkt onder controle, want agenten zoeken gewoon door op het kamp. De inval houdt verband met een groot onderzoek naar een familie die volgens de politie crimineel is. Ook op een industrieterrein in Os en een vakantiepark in Friesland doet de politie onderzoek. In Amsterdam heeft de politie afgelopen weekend mogelijk een nieuwe winkelplundering voorkomen. Bij een kledingwinkel aan de Nieuwe Dijk waren zeven mensen gezien die zich verdacht gedroegen. Bij aanhouding bleek een van hen verschillende messen bij zich te hebben en ook handschoenen en een tang. De politie is extra alert nadat de laatste weken grote groepen vooral jonge daderswinkels in de stad plunderen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het basisonderwijs zijn afgebroken. De werkgevers, verenigd in de PO-raad, hadden een loonsverhoging van 3% geboden tot 1 juli volgend jaar. Maar de bonden vinden dat niet genoeg. Daardoor kan waarschijnlijk ook de 150 miljoen euro extra voor het basisonderwijs dit jaar niet meer worden uitgekeerd. Een FC Den Bosch supporter, die ervan werd verdacht afgelopen weekend een Hitlergroet te hebben gebracht, heeft dat niet gedaan. Dat zegt het OM na het bekijken van videobeelden. Volgens een woordvoerder was er sprake van een wegwerpgebaar. De man deed ook niet mee aan de discriminerende spreekkoren op de tribune. De wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior werd zondag vanwege die spreekkoren stilgelegd. Op Schiermonnikoog liggen nog altijd veel plastic korrels... die vrijkwamen bij de ramp met het containerschip MSC Zoe. Uit onderzoek van natuurmonumenten blijkt dat 70% is opgeruimd... maar dat de rest nog vooral op de stranden en in de buurt van de duinen ligt. Natuurmonumenten de kleine plastic bolletjes zo snel mogelijk opruimen... omdat ze anders verder over het eiland waaien.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 Heel van de Puma's hier bij het Tweede Uur van Zandvoort Lunch op deze donderdag 21 november 2019. En uh, ja, nog anderhalve maand en dan is het weer zover, uh, dan is het weer het nieuwe jaar. En dan gaan we op naar nieuwjaarsduik, nieuwjaarsrecepties, lekker vol van eten met de kerst en wat allemaal nog meer, hè jomer? Ja, lekker de feestdagen in. Lekker de feestdagen in. Ja, Niek Meijer, uh, ja, Niek Meijer daar hebben we nieuws over. Hè? Want uh, onze oude ja. burgemeester uh, is, uh, is ja. naar een andere gemeente gegaan. Ja, inderdaad. En kennelijk heeft het getal 13 een bijzondere betekenis voor de Zandvoortse oude burgemeester Niek Meijer. Want op uh, 13 september nam hij afscheid met een receptie in Nieuw Unicum. En twee maanden later is hij op 13 november geïnstalleerd als nieuwe burgemeester in ah. de gemeente Huizen. Oké. Okay. En uh, tijdens een buitengewone raadsvergadering vond de beëdiging plaats... door de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. Uh, na afloop van de beëdiging was er gelegenheid om Niek Meijer... en zijn echtgenote Janni te fe feliciteren... waarbij ook een aantal zandforters aanwezig was... om hem veel succes te wensen met zijn uh, nieuwe baan in Huizen. Nou, leuk. Ik had daar wel bij willen zijn. eigenlijk. Ik ben het, ik ben het ook helemaal vergeten, maar je blijft dus in Noord-Holland. En Huizen is in het gooi. Ja. En is niet zo'n grote gemeente, geloof ik, toch? Nee, dat uh, denk ik niet. Nee. Nee. Nee. En uh, ja, er is ook uh, iets uh, opgelost uh, uh, rondom uh, auto-inbraken. Ja, dat klopt inderdaad. Want in de afgelopen week zijn er tijdens één nacht in Zandvoort... maar liefst veertien auto-inbraken gepleegd. Uh, dat meldt het politieteam van McCust op haar Facebookpagina. Agenten wisten afgelopen donderdagnacht een autokraker in het dorp aan te houden... die mogelijk ook verantwoordelijk is voor eerdere inbraken. De dienders kregen donderdagnacht voor de zoveelste keer in korte tijd een melding van een autokraak. Agenten zagen ter plaatse de verdachte de bosjes invluchten... maar hij kon met behulp van een politiehond worden ingerekend. En uh, na de aanhouding zijn bij de man spullen gevonden die buiten zijn gemaakt bij eerdere autokraken. Uh, de politie heeft ook de verblijf, verblijfplaats van de man onderzocht... en heeft daarbij nog meer gestolen spullen gevonden... Men is nog bezig uit te zoeken waar deze spullen precies zijn gestolen. Uh, Gedupeerden krijgen bericht als hun bezittingen erbij zitten, zo belooft de politie. Ik wil Gita van verbaan hoor je hier bij ZFM Zandvoort, het lekkerste show van uw regio. Op ZFM Zandvoort. Ja, en Jelmer, wat heb jij vandaag voor ons in petto? Ja, ik heb uh, deze week heb ik de band, eerste band in Haler gekozen met Ice Cream Sunday. En uh, niet zomaar, want ik ben uh, sinds kort uh, ben ik naar die muziek gaan luisteren. Dus en je bent fan geworden? Ja, ja, ja. ja? ja. Uh, ze hebben pas uh, één album zijn ze mee bezig. Okay. Uh, zeven singles hebben ze uitgebracht. Dit is de nieuwste, Ice Cream Sunday. En in uh, januari geven ze ook een uh, concert in de Melkweg. En daar ben ik, ga ik ook heen. Dus so, dat is wel heel erg leuk. En uh, dit nummer is uh, onlangs nieuw in september uitgebracht. En uh, die wilde ik even laten horen, Ice Cream Sunday... Het was Ice Cream Sunday van Inhaler. En we gaan nu even luisteren naar Wonder Woman van Leave. One, two, one, two, three, four. Sometimes I feel like Wonder Woman kicking as a reason. I'm the burning up my fears when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 Now why can't I be just an ordinary girl, preparing cheese for breakfast every day? Show my cooking skills off cause I'm in love.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 radio en uh, altijd gezellige muziek en informatie die u hier hoort bij Zandvoort Lunch. Zo meteen maken we de winnaar bekend van uh, ja, de Sinterklaas win en Deel actie op onze Facebookpagina. En wilt u nou ook op de hoogte blijven van onze leuke acties, voeg onze Facebookpagina gewoon toe hè. Zandvoort Lunch en dan blijft u op de hoogte van ons gezellige programma. Al zeg ik het zelf, of mag ik dat niet zelf zeggen? Jomer. Sorry, de luisteraars hoorden je niet. Nog een oh keer. ja, het is toch altijd gezellig, zo de lunch op ja, Donderdag. toch? <laughs> lekker uh, lekker lunch uh, uh, op... Lekker uh, veel muziek. Ja, toch? alleen het altijd. is altijd lunch onder lunch. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> of toch niet, of toch wel. Ja, altijd vooraf of achteraf even wat uh, eten. Wat lunchje. ja. We moeten eigenlijk eventjes een, iemand vinden die onze lunch gewoon maakt tijdens lunch. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, ja, er is uh, nieuws rondom het, uh, ja, eh, toch, over, uh, toch over, het, uh, ja, over het museum, hè? Ja, inderdaad. Want uh, de betekenis van het HDMZ-museum is bekendgemaakt. Uh, misschien weet u het al, maar vrijdag 8 november is onverwacht Jan van Belen overleden. Hij ja. werd 83 jaar van Belen was de financier en schenker van het bijna voltooide HDMZ-museum aan de Louis Davidstraat. Over de letters HDMZ is lange, uh, jarenlang gespeculeerd, maar de betekenis daarvan is nu op verzoek van Jan van Belen zelf officieel vrijgegeven. Het HDMZ staat voor Hans David's Museum. Hans David overleed in uh, augustus 2013 en was de partner van Jan van Belen. Samen hadden zij een omvangrijke antiek- en kunstcollectie. Het was de wens van Van Belen om het beheer van de collectie onder te brengen... in een nieuw te bouwen Zandvoorts museum dat de naam zou dragen van zijn partner. Voor dit doel is na het overlijden van Davids in 2013 de stichting uh, Geneviève opgericht. Het museum tevens bedoeld als geschenk aan de inwoners van Zandvoort. Naast de collectie Van Davids en Van Belen zou het in de toekomst onderdak moeten bieden... aan culturele en educatieve programma's en wisselende exposities met stukken uit bruikleen. De cultuurhistorische aspecten van de Nederlandse kust... in het algemeen, die van Zandvoort in het bijzonder... zouden daarbij als leidraad moeten dienen. Nou, en tijdens de Zandvoort... in uh, ieder uh, uh, Goedemorgen Zandvoort... in uh, Hotel Hoogland aankomende zaterdag... zal de directrice uh, ook even aan het woord komen... Ja. tijdens Goedemorgen Zandvoort... Ja. vanaf uh, 10 uur hier op de Zandvoortse Eter. Like magic, walking on the path that is so clear. Never saw your face, but I felt your need. En ik was lekker aan het slapen, Jelmer. Want uh, ja, ik, uh, ik ben druk bezig met de prijswinnaar aan te opzoeken. Die dan die prijs begon op onze Facebookpagina. Ja, en uh, hoe ver ben je? En nog niet ver. Weet je dat uh, Yves Bindersen morgen zijn nieuwe single uit uh, laat brengen? Of uit laat komen? Oké. Okay. En uh, over Yves Bindersen gesproken. Ik heb een liedje klaarstaan voor jou. Oh, speciaal voor mij. Ik zie je lopen met een ander...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 Glimlach word ik blij Maar als je wist dat jij kon kiezen Vond je keuze dan op mij Lijkt misschien wel of ik altijd druk ben Maar ik heb eigenlijk maar één doel Terwijl ik niet van binnen stuk ben Ik zou het liefst vanavond bij je zijn. Nooit meer zonder jou, voor jou. En dat het even vullen zou. Want de trots die ik steeds voor onze heb, is alles. We zingen we uit van Yves Berendsen, onze eigen Zandvoortse Yves Berendsen. Voor jou hoorde je. En rust in de tent. over uh, Sinterklaas uh, gesproken. Afgelopen weken hebben wij een uh, Sinterklaas uh, actie gedaan uh, op onze Facebookpagina. Een uh, deelactie uh, waar je mensen uh, speciaal uh, voor uh, op kon geven voor wie jij, uh, ja, jij het gunt. En toen kregen wij een uh, berichtje binnen van uh, van Meri En uh, Meri Keur die, uh, die wilde haar uh, nichtje Deborah Koper uh, voor deze actie uh, opgeven omdat uh, ja, ze een goede moeder is en uh, van, ja, sch drie schatten van kinderen heeft. En toen dachten we, we hebben zoveel berichtjes gekregen. We hebben ze toch maar in één uh, grabbelton gedaan. En, uh, en toen kwam uh, Deborah Keurder uit. Goedemiddag, Deborah. Hi. Wat een verrassing, hè? Ja, wat een verrassing. Word je, zomaar, word je zomaar gebeld in de middag door een raar telefoonnummer... en er wordt alleen maar gezegd, blijf aan de lijn, je hebt wat gewonnen. Ja, dat was wel heel spannend. En wat dacht je toen Radio 538 belt? <laughs> ik denk, wat is dit? <laughs> Wist je dat je opgegeven was? Nee, helemaal niet. Nou ja, Meri die vond dat jij een, uh, ja, een Sinterklaasbezoek... Uh, ik ga zo wat, uh, val zo wat van mijn kruk af. Een uh, Sinterklaasbezoek uh, uh, verdiende. En uh, ja, hierbij heb je hem gewonnen. Gefeliciteerd. Yay, wat leuk. Dankjewel. Dus uh, we gaan even kijken welke datum uh, bij jou past en in uh, ja, de agenda van Sinterklaas. En dan ja. uh, heb jij gewoon uh, die, uh, die mooie prijs gewonnen. Nou, geweldig. Helemaal leuk. Ja, en uh, ja, welke, hoe zullen je kinderen reageren? Laten we daar even over hebben. Nou, ik denk dat die het geweldig zouden vinden, want die hebben precies de mooie leeftijd ervoor. Zeven, vijf en 4. Dus, uh... Nou, dat, dat is helemaal uh, een, een mooie leeftijd. Ja, ik denk dat ze helemaal verrast zijn. Leuk, joh. Geweldig. Ja, nee, in ieder geval dat wel. Uh, nou, de zak vol, vol cadeautjes zal in ieder geval dit jaar bij jou uh, door Sinterklaas uh, gebracht worden bij jou uh, thuis. En uh, ja, we wensen je gewoon een, een fijne Sinterklaas toe dan met je kinderen. Nou, helemaal super. Hartstikke bedankt. En uh, ja, wij gaan uh, luisteren natuurlijk naar een Sinterklaas plaat, Deborah. En jij mag ja. uh, van Chillenpiet, uh, mag jij uh, aankondigen in ieder geval uh, uh, Pieter Brengen cadeautjes. Nou, hier komt Pieter Brengen cadeautjes. <laughs> helemaal leuk. Hoi hoi. Doei. Er is geen over dagen Er is maar eens per jaar Zijn wij de moed verloren Dus kindjes denk erom We zijn gekomen om Uit elke spoor zijn we dit lied te horen door met het programma. En, uh, ja, we hebben in ieder geval nog wel wat leuke berichtjes, uh, in ieder geval Jelmer. Iets, Marijke Kots, die regelmatig in de studio is geweest, die uh, gaat een workshop geven. Kun je daar wat meer over vertellen, Jelmer? Ja, inderdaad. Een uh, workshop toneelspelen. Uh, zondag 24 november, uh, aanstaande zondag dus, van uh, half twee tot half vier, kunt u bij uh, samen doen in uh, wijksteunpunt de Blauwe Tram, meedoen aan een workshop toneelspelen. Leuk. Deze wordt gegeven door theatermaker Marijke Kots van het uh, Amateur toneel uit Haarlem. Iedereen kan meedoen, ervaring met toneelspelen is niet nodig. De kosten voor deze workshop bedragen €7,50 per persoon, inclusief koffie en thee en wat lekkers. Uh, u, uh, u kunt zich aanmelden bij de balie van de blauwe tram voor de... In ieder geval leuk. leuk ja, dat is bij het louis ja. Davids daar uh, over het pleintje is de ingang ja. van de blauwe tram. Dus, uh, en verder hebben we nog meer berichtjes hè, over een uh, grindbak. Een auto ja. die uh, vastzit. Vertel daar eens meer over. Ja, dat is een, uh, in de afgelopen week al een aantal keer gebeurd. Ja. En, uh, verleden week heeft de gemeente Bloembakken geplaatst. Langs de kant van de, als het gelpen bed bedoelde, zandbak in de entree, Zand, uh, in de entree Zandvoort. Ah. Op de plek van de voormalige Boemerang. Uh, dat gebeurde nadat zich in korte tijd nog drie maal toe vrachtwagens in hadden vastgereden. Het heeft echter niet kunnen verhinderen dat het dinsdagavond uh, alsnog raak was. Je ziet ook dat dat geen in. parkeerplaats is. <laughs> Ik vind het ook wel een bijzonder. Ja, en, en, en je had nog een klein berichtje over. Uh... Ja, want uh, een geldtransport is maandagmiddag overvallen bij een zijingang van het Holland Casino aan de Seinpostweg. Ja. Uh, de overval werd rond uh, kwart voor s middags gepleegd. Uh, na de overval zijn twee mannen op een donkere scooter gevlucht. Ja. Uh, de scooter is later achtergelaten bij een appartementencomplex... aan de Secretaris Bosmanstraat. Uh, daar zijn de daders overgestapt in een wit busje. Uh, de daders zijn uiteindelijk op hoge snelheid gevlucht... in een witte Volkswagen Caddy... waarvan het kenteken begint met 63 VL... En op de achterzijde is een logo van Facebook geplakt. Ah, oké. Okay. De politie zette de omgeving af... en controleerde verkeer op toegangswegen naar Zandvoort. Uh, uh, middels Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken... naar de twee gevluchte mannen. Uh, een van de daders is bekend uh, dat hij een zwarte regenjas droeg. Uh, de politie heeft de zaak in onderzoek... en roept getuigen op zich te melden. Hoe groot de buit van de daders is, is nog uh, onbekend. Nou ja, dat... Um... Hopelijk komt er snel meer dingetjes in. Uh, ga in ieder naar politie.nl om daar wat meer informatie over te vinden. En als u daar uh, ja, toch uh, bij wil gaan helpen uh, om uh, de data's te vinden. Ja, ja. Toch? Ja. ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma. We draaien nog even een plaat en dan komen we zo meteen nog even buiten terug... het programma af te sluiten. Wilt u nog kaartjes winnen voor die kerst, kerst Christmas Fair? Dat kan hè. Dan uh, kan u nog steeds bellen naar 023 573 0393. En win, wie weet wint u die prijs wel? Het kan allemaal gebeuren. Net als de Borenkoper natuurlijk die een Sinterklaasbezoek wint... via onze Facebookpagina. En uh, nu uh, ja een leuk bezoek krijgt van Sinterklaas. En, en dan... Uh, ja, kan je nu ook uh, naar een kerst-Christmas Kerst fair in de Bekenstein. Leuk toch ja, allemaal bij de zorg lunch? Ja, ja, ja. Yo VIP, let's kick!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 by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother, Ice, baby, ice, baby, to, gold, to gold. ice, ice, baby, to, gold, to gold. ice, ice, baby, Weer, uh, tijd om afscheid van u te nemen van deze donderdag 21 november 2019. En dit is, was de ene laatste Zandport lunch, reguliere Zandport lunch van uh, de donderdag. Voor, uh, van dit jaar eigenlijk. Van het jaar, ja. Van dit jaar, want uh, volgende week doen wij de laatste Zandport lunch van dit jaar. En dan uh, in ieder geval van de donderdag. En dan uh, zal, uh, ja, dus gaan wij langzaam op naar het nieuwe jaar. En in het nieuwe jaar beginnen we gewoon met frisse fruiten. Gewoon, uh, maar we hebben wel nog een leuke kerstuitzending op 20 november... bij het nieuwe Unicum, waar we ja, live uitzenden met, met Zandvoort hem. Lunch. Dus ja. dat is leuk om zeker naar te luisteren. En volgende week hebben wij, uh, ja, hebben wij toch ook wel een leuke gast. Want Maral van der Spek komt langs. En Maral van der Spek kent u allemaal uh, van het Kunstenstein, die tien jaar geleden werd uh, georganiseerd hier uh, in Zandvoort... En u kent maar al van de spek van, uh, van de, ja, de Voice uh, Kids. Dus, uh, dus ja. En dit deuntje betekent dat we aan het einde zijn gekomen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Geniet van het weekend. Jouw maar bedankt. Ja. En uh, wij, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Ja. was gezellig. Tot bedankt weer. Hè. Ja. Dag. En uh, vooral onze Facebookpagina niet vergeten toe te voegen. Zandvoort Lunch was dit. Doei doei. Niets meer, niets heus en niets zo. En als je dat wel doet, dan roepen ze ho. Je mag nergens meer roken, de hond aan de lijn. En voor ieder kwaaltje krijg jij een medicijn. Dan moet je betalen, dat zeggen ze wel. Want zo zijn de regels, en zo gaat het spel. Klasma